In het noorden van Limburg veroorzaken nieuwe regenbuien vooralsnog geen nieuwe problemen. Vrijdagavond werden langs de roer bij erop waterschotten en zandzakken geplaatst. En dat lijkt genoeg. In de grote rivieren moet de piek van het hoogwater nog komen. Maar ook daar zijn al vier pontjes uit de vaart genomen. Oekraïne heeft vannacht tientallen Russische drones neergehaald. De meeste in het zuiden van het land. Er is niets bekend over slachtoffers of schade. Ook overdag was er dreiging. In verschillende plaatsen ging het luchtalarm af. De Oekraïners hielden al rekening met eventuele zware aanvallen door Rusland op eerste kerstdag. Het is dit jaar voor het eerst dat Oekraïne kerst viert op 25 december en niet in januari, wanneer het orthodoxe kerstfeest in Rusland is. Nooit eerder zijn er zoveel pinbetalingen gedaan bij winkelkassa's als afgelopen zaterdag. Naar schatting werd er ruim 25 miljoen betaald met een pinpas goed voor ruim 800 miljoen euro meldt de betaalvereniging Nederland. Het aantal pinbetalingen ligt 15% hoger dan op de drukste dagen in 2022 en 2019. In de coronajaren 2020 en 2021 waren veel winkels gesloten. Eerste kerstdag 2023 staat in de top 3 van warmste eerste kerstdagen ooit gemeten. In de beeld was de maximumtemperatuur 12,5 graden. In het Brabantse Volkel werd het 13 graden. In de top 10 van warmste eerste kerstdagen staan nu vijf jaren uit deze eeuw. Sinds het begin van de metingen in 1901 was eerste kerstdag 2015 het warmst. Toen steeg het kwik in de beeld naar bijna 14 graden.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 In ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Hey Pix, wat zeg je? Ik vind me lastig. Ik ruim Mercedes op de teller 180. Want auditoren zitten vast in mijn gedachten. Die tas gevuld met Paarse brieven vind ik prachtig. Wel lastig, al mijn jongens, die zijn lastig.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 in een auto's moet je dit voor even bijkomen bij komen. Maar dan moet money hier gaan bijkomen bij Dus kan niet chillen hele dag Trap me Mary, richt geen paap 180 is nog zacht voor me Die 100 zo is geen paap voor me Ik vind me lastig Ik mijn op de teller 180 Want al die toren zitten vast in mijn gedachten. Die tas gevoeld met brieven, vind ik prachtig Wel lastig, al mijn jongens die zijn laatste mijn Mercedes op de teller 180 Al die toren zitten vast in mijn die tas gevallen, pas een brief, vind ik prachtig, vind ik prachtig. Ik ben in de boot met bix, ik slaap, ik mogen trippen. Ik roek een pitje, huis, ik schrijf voor gedicht. Ik loop de spuiten op die werven met gespoten lippen op gezicht. Kijk en naar me scheef met die gelogen blikken Met beide benen op de grond, ik ben een buitenbeentje. Velen lopen naast zijn Nike's als ze bed verdelen. Kat is dus niet thuis, vindt het mensen eten. Luister even, koning is weer thuis. Ik laat een beetje van mijn kramers eten. Zakelijk gezien een nieuwe deal, een nieuwe additje. De is die gaan op, ze willen springen op mijn laddertje. Wacht voor op, mijn deal niet makkelijk. Ik laat ze babbelen weer in de boot, ik doe het op mijn dode akketje. Net als mijn wiet gooi ik die biet weer in een vlammetje. Herkent een akketje die volgens mij gewoon niet landelen. Ik zie zo rock skinny jeans, je bent niet mannelijk. Mijn kakker wil ik los, ik wil geen broek, die op mijn pal, ik vind leuk. me lastig. Ik ruim Mercedes op de teller 180. Met auditories zitten vast in mijn gedachten. Die tas gevuld met paarse brieven vind ik prachtig. Wel lastig, allemaal jongens, die zijn lastig. Ruim me op de teller 180. Met auditoren zitten vast in mijn gedachten. Die tas gevuld Vind ik prachtig Op zoek naar innerlijke rust, ik moest mezelf nog ontmoeten We hoeven anders ook als zit je op dezelfde route Je weet niets van die zure appel, want je leven was zoet Mijn jongens die als je vraagt en als ze leven moeten Neem me niet kwalijk, mam, stil weer werd geveegd in mijn schoen Neem risico's, we niet van school, gaan niet van zekere routes Beetje laat, tweede plaats, van mee, ik neem geen genoeg Veel haast, merrie laag en daarom reed ik voor boetes Ik zit in die bampi of Mercedes, voor mij denkt vermogen op bootjes Vaar ik waar ik moet zijn, vegen de bodem in houten nou mijn jongens die niet breek, zijn leven de code. Heel liever guys, alleen een beetje verboot. Schieten straightway, roen niet met 1-2, Bullies pas 1 tape, kom nu op de V, George, Gloone, FND, Balieu of TP, Gucci, drive de six slijt, net als streek code to see. ...zevenhoog bezig is... ...hebben wij ook even een hiphop... ...uit Zandvoort uh, hier... Uh, ...laten horen, ja zeker... Uh, ...jongens die hebben... Uh, trekken volle slalen, en dan heb ik het over... ...de buurjongens van mij... ...aan de overkant, Siggy en Dins... ...want die, uh, die houden je net met 180... ...en uh, ja... Uh, ...het gaat uh, hun uh, crescendo... ...ze hebben ook uh, afgelopen week... ...in uh, de patronatenoptreden... ...gedaan in het voorprogramma van de oppositie uh, ...waren ze daar uh, te zien... Dus in dat opzicht uh, gaat het uh, best wel uh, lekker met dit Zandvoortse duo Siggy in dienst. Dus uh, ja. We hebben ook een uh, behoorlijke label achter zich gestaan. In de vorm van topnotch. Um, ja, we gaan uh, nog even wachten met uh, wat betreft het uh, verhaal, de introductie. En uh, noem maar op. Want uh, we gaan eerst nog even wat uh, laten horen uh, van een dame die we hier in de studio hebben gehad. Maar dat is dan wel. De echte studioversie. Nee, niet de studioversie. De echte singleversie. En dat is van Stein met Sur le toit. Sur le toit. Je retrouvé la perspective. Ne t'inquiète pas. Je suis sûrement pas perdu mon objectif.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 En dat was hem. Taak was dit. Met relatief. Ja ja. Die hebben we ook even laten horen. Want hij is uh, toch hier in de studio. Dus uh, laten we hem ook horen. We gaan uh, daartussen. We gaan straks nog heel even. Tago gaan we het ook uh, even over die single van jou hebben. Want je bent het toch. Dus uh, dat komt mooi uit. Uh, naast Zevenhoog gaan we. Daar het ook even over hebben, over het werk wat hij uh, heeft uh, gemaakt. Daarvoor hoorde je trouwens Stijn met uh, Jules le Toi. Ze zijn nog uh, driftig bezig met de soundcheck. Um, dat uh, verschaft ons uh, nog even de mogelijkheid om Eruption artistiek te laten horen. En dat is dit een fijne nummer. Samen met de Smack Bar. En dit is een uh, nieuwe versie van Ball and Chain. van uh, de Eruption artistiek En dat bracht de tijd op uh, bijna tien voor half negen. Dus we gaan uh, een beetje vaart maken. De soundcheck uh, is er geweest. Hey. Maar als de uh, introductie ook geweest is van de beide heren... dan uh, ga ik ook meteen uh, uh, naar ze toe praten. Want uh, de eerste twee nummers heb ik al doorgekregen... maar uh, daarna volgen die andere twee nummers. Hey. En heren, goedenavond... Goedenavond. Ja, hey, uh, gelijk. want uh, ah, uh, het, uh, ja, jullie heten nu C. Van Hoog, maar C. Van hoog. we kennen jullie ja. ook uh, als een, in een andere gedaante. En dat is met uh, jullie beide namen, John en Marcus. Ja, klopt. Ja. Maar uh, jullie hebben daar afscheid van genomen en jullie hebben nu gezegd, uh, we heten C. Van hoog. Van waarom die naamsverandering? Uh, we hadden met John en Marcus eigenlijk de hele tijd dat iedereen zich afvroeg wie wat deed. En <laughs> uh, er ging eigenlijk te weinig over de muziek. Ja. Zo simpel als dat eigenlijk. Ja. En toen uh, hebben we een paar weken... Een maand geleden of zo, ander maand geleden. Zoiets. Tijd vliegt uh, in zo. de winter. <laughs> <laughs> Tijd vliegt in de winter. Ja, ja, ja. De, de dagen worden langer, Marcus. En uh, je dacht van uh, nou... Of de dagen worden uh, korter. korter. En, uh, ja, en, uh, en de nachten langer worden langer. Ja. Ja, ja, ja. Dus uh, een oh. beetje starend uh, naar buiten. Grijze lucht. Ja. Ja. Waarom heten wij in vredesnaam zo? Zoals We heten. Laten wij Zevenhoog gaan heten. Zoiets? Ja, misschien wel. Ongeveer, ja, wel ongeveer het Zo ongeveer gaat het. Even over jullie muziek. Uh, moet ik, als ik zeg hiphop, klopt dat? Nee. nee. Niet, niet? Nee. nee. Uh, wat, uh, wat is het uh, verschil uh, tussen hiphop en wat jullie brengen? Uh, uh, nou, we zijn wel een dis disrespect hè, voor hiphop, denk ik. Yeah. We maken dat gewoon niet. <laughs> jullie maken dat niet? Nee, gewoon helemaal niet. We zijn helemaal niet? 0% hiphop. Wat, uh, wat is het uh, dan wel? Ik denk eerder R&B of uh, alternatieve pop. Ik, ik noem het ook wel uh, gebroken harten pop. Gebroken ja, harten pop? In ieder geval iets nieuws. Uh, ja Dus uh, probeer proberen gewoon muziek te maken en uh, plezier te hebben. Ja. Dat is het belangrijkste. Ik zag jullie uh, ook uh, opduiken uh, bij, met een beschrijving van, uh, tijdens, ja, voor een popronde. Klopt ja, dat? Klopt. Ja. Ja. Hebben jullie daar überhaupt aan meegedaan of niet? Dit jaar niet, hey, afgelopen zonde. jaar niet. Nee. Komende jaar uh, gaat het gebeuren. Ja. Met het werk wat jullie nog in de stijgers hebben staan... Ja, en wat, wat, wat uitgebracht moet worden. Ja, ik ga er ja. een beetje van uit. Ja? Ja. Um, wat, wat gaat het worden? Gaat het een EP worden of gaat het een, een echt album worden? Uh, nou de plaat waar we nu naartoe aan het releasen zijn... we zijn nu allemaal singles aan het releasen... die gaat naar het uh, album Twee Gebroken Harten. Mm -hmm. En dat is dus een hele, heel album. En dan hebben we daarna uh, nog een plaat, uh, een EP'tje gepland staan... Ja, dat, dat, dat heeft nog geen titel. Nee. Dus, uh, maar daar zijn we al, mee, al mee aan het werk, of voor aan het werk. En daarna hebben we ook al een idee voor een plaats. Ja. Niet, oh, sorry. Nee, ik heb <laughs> nog geen idee. Het <laughs> <Dat laughs> al een hele hoop weg eh, vanavond. Uh, ja, dat is, dat is hoop. Dat is, dat is hoopvol. Dan, hoopvol. Uh, ja, uh, om mensen dan toch maar uh, te kunnen lijmen of wat dan ook. Zodat we Zo, weten dat ze nog lang niet van ons af zijn. Dat ja, is, ja okay. uh, Um, nou ja, dat, dat, dat, dat, dat uh, gaan we straks uh, meemaken. E, en nog iets. Um, want ik zie jou met een akoestische gitaar, John. Ja. Um, maar ja, dat instrument, uh, dat, uh, hoe lang bespel je dat instrument al? Ik uh, speel gitaar sinds mijn zestiende hmm. uh, ben nu 26, dat is 10 jaar. Ja. En ik heb het grotendeels in, tot mijn negentiende echt intensief gespeeld. Hmm. En toen daarna is het meer een instrument geworden voor in de studio. Ja. En nu zijn we het uh, aan het herintroduceren soort van, in onze act, ja. om het toch weer live te gebruiken. En dat is wel leuk, ik vind het nice om uh, ja. niet alleen maar met backing tracks uh, te werken, maar ook een, uh, een, uh, ja, een, live, een live feel met instrum instrumentale feel ja. terug te brengen op stage. Dus dat is wel lachen. Um, wat is jouw rol Marcos? In het hele, uh... Ik uh, bespeel John al uh, vijf jaar. Ja, okay. <laughs> Dat is een soort... Jij bent dus een instrumentalist van yes. hem. Dus. Ja, ja, ja, dat is ja? precies hoe je het moet zien. Zoiets? Ja. Mijn achtergrond is, is producer. Hmm. Dus, dus ik, ik hou van... Uh, iemands wereld nog net wat beter uh, scheppen... Ja. Dus ik ben eigenlijk een soort van de final touches in onze... In onze de fine tune you know, moet ik Juist, het zo ja, zien. Ja, ja, ja, precies, precies, ja. ja, dat vind ik echt uh, geweldig om te doen. Nou is er uh, nog iemand meegekomen. Die, die, die kan er ja. zelf ook wel wat, uh, wat van. Dat is uh, de taak. Hij is nu aan het filmen. Ja, hij is nu aan het hij filmen. Doet, ja, hij hij is van filmen. alle markten thuis. We Jezus, hebben hem net ja. uh, kunnen horen met... Uh, Relatief, Relatief, omdat hij zelf ook uh, natuurlijk uh, een bezige baas is. Ja, dat, dat, hij ontkomt niet, hoor, uh, Want uh, hij moet straks ook voor de microfoon even nog plaatsnemen. Ja, ja, ja. ja. Maar um, ja, is dit een, een, een collectief? Is het een soort crossover wat jullie doen met alles? Het is collectief. Het is een collectief? Het is collectief. Het is collectief. Ja, Oké. Okay. Het is geen een, maar het is collectief. Het is collectief. Ja. ja. En uh, met, met veel vrienden doen we heel veel dingen samen. En uh, proberen we elkaar gewoon uh, verder te helpen. Ja. Dus dat is, uh, het is mooi dat je relatief hebt kunnen draaien. Want het, is, uh, het werkt. Het werkt. Crossover nou, cross dus. Um, het, uh, ja, het is zover. Ik uh, ga jullie uitnodigen om uh, daar uh, naartoe uh, te, gaan yes. daar te gaan staan. Want dan ja. uh, ga ik uh, daar eventjes uh, naartoe werken. Met, uh, met alles uh, wat ik in me heb. Uh, zodat, uh, ja, want we gaan meteen uh, beginnen. Dat, uh, dan, ik zie ineens een aantal mensen meteen verschrikt opkijken. Nee, dit is, uh, ja, het is, ja, soundcheck uh, loopt. Uh, ...loopt er een beetje krap uit... ...dus dan moeten we, moeten we dat op deze manier doen. Um, dat uh, zeggende... ...ik ga eerst even wachten... tot, het, uh, tot mijn collega Van Dam... hier terug is op het... Uh, ...op het stekje. Um, en dat zijn uh, de tracks die, die we horen. De akoestische set volgt nog... Um, ik weet niet of het uh, een ode is aan Mariah Carey. Maar dat uh, gaan we zo uh, dadelijk uh, van ze horen. Als, uh, als ze weer uitgespeeld uh, uh, zijn. Uh, is het ook een uh, ode aan Mariah Carey of niet? Het is, uh, het is, het is niet een ode aan Mariah Carey. Maar wel een ode aan Mariah Carey. Ja. Toch wel en ook weer niet. En toch weer wel. Maar um, maar goed, het is uh, de laatste, het laatste werkje van Zevenhoog. Uh, en daar gaan we dan ook nu uh, naar luisteren. Het uh, nummer heet... De uh, Mariah Carey. Met dubbel R. Yeah, yeah. Mijn naam is John. En hij heet Marcos. Marcos. En wij zijn zeven hoog. Yeah. Je weet toch wat we hadden. Dat was probleem. Vergokte al je kassen. Niks meer niet mee. Ging ik chillen met mijn mannen. Wilde jij mee. Van een nieuw voelt alles. Ja, ben jij van nu weg. Dit is een bad bitch Ze weet wat ze doet, ze speelt yeah, met tackles Voelt me niet zo goed yeah, nu ze weg is Nog steeds verliefd op die, die bad bitch Bad bitch, yeah Ah, yeah. oh, ze heeft gevochten maar en ze loopt, loopt met te veel te scars Wel maar als ze is ze ze vraagt zelf af Is ze wel of niet in love? Zet dan dat ze klaar een belletje of kom je vanavond yeah. langs yeah. Blast. Blast. Dus wat is wat ze is, maar onderweg Overweg. net als ik. Ja, als ze yeah, okay. werd gesplit, oh, wow. maar nu niet meer. Ja, yeah. yeah. nee, ze is niet steady. Yeah. Ze wil me rijden net als caddy. Oh, wow. ik ben voor Ik ben op een Bad fucker. bitch, is het is niet steady, is het is niet steady. Ik ben verliefd. Open, bad, yeah. Bad, bad bitch, yeah. Je brengt mij onder hypnose, yeah. Ik verlies al mijn controle, yeah. Ja, yeah. keer als je me aankijkt. Oh yeah. Zijn je ogen blauw? Blauwe lucht ze zullen wolken. Ja, yeah. waar ik het best heb kunnen vinden. Ik ja, geen problemen allemaal, maar. Zou jij gaan vinden? Oh yeah. maar dat lukt je niet. Mee. Oké, okay. last last. Last. Wat ze is. Wat ze is. Maar onder ben. Onder ben. Net als ik, Net als ziek. Als Oké. Werd gesplit. Oh wow. Nu niet meer. Nu niet meer. Nee. Deze is niet stemmig. Nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee, ze is niet steady nee, Ik nee, maar rijden. Net als Kenny. Rijden net als Kenny. Ik ben verliefd. Bad, oh, bad oh, Iedereen, oh, heerlijk, oh, oh, heerlijk, oh, oh, heerlijk, oh, heerlijk, oh, oh, oh, heerlijk, oh, heerlijk, oh, heerlijk, oh, bad Dank jullie wel, dank jullie wel. Dank jullie. Ja, ja, ja, ja dat, uh, de kop is eraf. Mariah Carey met uh, dubbel R. Maria Carey. Mariah Carey. <laughs> Toch niet uh, van de Carey uh, uh, op het uh, gerecht uh, wel te Nee, niet. Het is ook uh, Jim Carey, ook met dubbel R. Want uh, zo schrijf je het ook. Jim Carey, de, de, de zeer bekende acteur, uh, bijvoorbeeld, uh, van The Mask. Om maar even eentje uh, te noemen. Of... Uh, uh, Yes Man, dat is ook een film van Jim Carrey. Um, de volgende is um, nog niet ergens te vinden, maar ze gaan hem toch echt uh, spelen bij ons. Allemaal 7-hoog en het nummer het heet Ik Mis Je. All right, let's go. Die vraag me iets. Ja. Yeah. Me vraagt me niet waarom ik wil niet praten meer. Die praten over hetzelfde bullshit. Zie je daar, ik ben dik. Verdwaal liever in een droom Lief, vraag me iets maar vraag me niet waarom Ik wil niet praten over dezelfde bullshit. Zie, het raakt me diep Verdwaal liever in een droom Ik wil niet klagen of vragen wanneer het stopt. Er is geen uitgang hier, alleen een einde waar het stopt Hou me vast, nee nee, we kunnen niet meer los Nee Als ik nu met jou kon zijn, dan had ik dat gedaan Alles voelt zo, ver, zo fout, zo klein en zo eenzaam Dit is niks voor ons, allebei om apart van elkaar te zijn, alles komt zo van Ik mis je, ah. ah, ah. Ik mis je zo, jou alleen. Ja, yeah. hey, ah. Uh. gesprek spreken door de zwarte spiegel. De as tussen ons is net te groot. Opgesloten op mijn kamer, waar ik zelf liever niet woon. Als ik de optie had, ben jij waarvoor ik koos. Ik kies om bij jou te zijn. Zeg dat je kan, en ik pak het trein. Zien niemand meer, hou mijn wereld klein Lief ik heb geen klachten of geen medicijn meer Baby we kunnen gaan en staan waar we willen Verven in de duinen met een uitzicht op je billen Op je handen in de mijne, merk je ook dat ze niet rillen Hou me vast please. En laat dan niet meer los Als ik nu met jou, met jou kon zijn, had ik dat gedaan alles voelt zo fijn, zo, man, oud, zo, zo klein, klein en zo eenzaam Dit is niks voor ons, allebei Om apart van elkaar, van elkaar te zijn, te zijn. Ja, Ik mis je ja. Ja, Ik mis je zo ja, hey, ja. Jou alleen maar hey, Als ik nu met jou zijn, dan had ik dat gedaan. Alles voelt zo fout, zo, fout, zo, klein, zo klein en zo eenzaam. Dit, dit is, is niks voor no ons. Om apart van elkaar te zijn. Ja, alles voelt zo fout. Ja, ik mis je. Ik mis je zo. Ja, alleen. Ja, ik mis je. zo <applaus> Dank jullie wel. Yes. De, de kop is eraf in, uh, in ieder geval wat dat er gaat uh, maar we gaan nog even terug naar vorige week want vorige week uh, waren hier Sterre Weldering en uh, um, Sven Ros in de studio en ik kan het toch niet laten want uh, ja, op een of andere manier heb ik daar wel wat uh, de nodige reacties uh, mee uh, los weten te krijgen want vandaag kreeg ik een lift van collega Hans Botman en die zei van Jee, wat is die dame poepgoed. Nou, uh, dan uh, zal je dan ook meteen op uh, je wenken worden bediend. Want we rijden rijmen nog uh, gewoon uh, domweg nog een keer. En hier is uh, Sterrenweldering met het nummer Never Your Name. Oh, it's been hard love. Thinking of everything.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 Dus uh, vorige week was zij hier in de studio samen met uh, Sven Ros. En uh, toen heeft ze dit uh, nummer laten horen. Uh, het hilarische was uh, van dit uh, verhaal... dat ik op een gegeven moment dus twee titels door elkaar heen haalde. Never Leave You. Dat is een uh, single die ze he ooit heeft uitgebracht. Staat ook nergens op. Die staat, uh, is gewoon als losse single. En Never Your Name. Die stond dus op dit uh, mooie nijvere werkje wat uh, zij had uh, gemaakt. Uh, zo kan het dus eigenlijk een beetje lopen in dat opzicht. Maar goed, um, Nederlandstalig voert de boventoon vandaag in dat opzicht. En we gaan ook uh, gewoon weer verder met de Nederlandstalig werk. Uh, de, ja, de band heet uh, Rijk, maar dat schrijf je dus niet met R-I-K. Nee, dat schrijf je met E-Y-C-K. En dat nummer, dat heet Vanavond gaat ze dansen. Al viel de maan naar beneden, stopte het leven, dan nog bleef ze bij je staan. Je hebt haar warmte niet nodig, een kop zonder zorgen, dat zeg je maar, is dat wel waar? Ze heeft uitgaan al hangen lang afgewezen. So don't It's a My face would tend, even a selfish hearted man. she was cruel in her fear, through the body. Met haar nieuwe single die morgen uitkomt. Uh, Hoop. Mee mag doen aan de Rob wordt. Heeft uh, alles uh, te maken met uh, de straal waarin dat uh, gebeurt. Je mag uh, volgens mij in een straal van uh, 30 kilometer uh, verblijven. Ergens binnen die straal van 30 kilometer. Ja, en dan pak je zwaar ook uh, de provincie Zuid-Holland mee. Want daar komt ze dus eigenlijk uh, vandaan. Tara Thomas, heet zij in het Echt. En dit is dus de single die morgen uh, overal uh, te vinden is. Sockie met uh, hoop. En uh, daarvoor hoorde je Rijk met uh, R-E-Y-C-K. -K. Uh, vanavond gaat ze dansen. Nou, uh, of ze vanavond ook uh, gaan dansen... wat betreft uh, het tweetal 7 hoog, wat klaar staat. Dat gaan we nu uh, horen. Want uh, dit is de akoestische set die ze gaan uh, doen. En dat, uh, uh, dat heeft John net een beetje lopen vertellen... van wat, uh, wat de reden is... Uh, dat ze ook dit uh, doen, dat is om ook een beetje het muzikale, een beetje erin, uh, het, het, het, het, het, het, het intieme een beetje, ik moet het goed zeggen. Uh, is dat zo ja, een, een beetje echt, toch? Een toch uh, ja, ja. ja hè? En ook gewoon uh, laten zien dat, dat het niet, omdat mensen te snel denken dat het hiphop is, en dan als je dan bij hiphop hop ja, ja, een ja. het Ja, um, ja, Dat het weer niet muzikale mensen zijn of zo, en dat, dat is sowieso ja. al niet waar. <laughs> en nee. dan... Uh, staan wij op stage alleen met autotune te zingen, dan, dan, dan zie je de diepte niet, zeg maar, achter de muziek, terwijl we wel alles zelf inspelen en, en arrangeren en produceren natuurlijk. Ja, helemaal duidelijk. Ja, dat, is, dat is wel wat, waar wij voor staan, is onze eigen wereld creëren. Ja. En dat, uh, ja, dus misschien dit is een poging tot dat uh, ook laten zien. Ja, nou, we gaan, uh, we gaan het er straks nog eventjes over hebben hoe het ontstaat, maar dat doen we zo. Uh, maar eerst uh, deze twee nummers uh, laten horen. Begint met Instabiel. Dit is John, en dat is Marcus, bij zijn zeven ogen. Oh, dagen ben ik wakker, zoveel vragen, maar geen antwoord. Blijven dwalen in gedachten, ik heb je nodig als geen ander. Welke stappen moet ik nemen? Oké okay. Alle moed zakt naar mijn benen Oké okay. Ja van binnen voel ik leegte Oké okay. Ik liep rond met haar problemen Oké okay. Jij hebt die kennis van velen. Oké okay. Ik ben elke dag velen? Oké okay. Kan je die kennis niet delen? Oké okay. Ik kan er niet aan in mijn eentje Oké okay. Heb je niet je door? Ik zit met gaan Ga drinken wij zijn, wij zijn close best friends Het lijkt soms zo geen vlinders Nee, nee. Dat zou Dat ik al willen Nu we nog chillen Ik ken je van buiten Ik ken je, je van binnen Ik wil bij je huilen je Geen tijd meer verspillen de wereld vervuilen met z'n gedichten me Ge De wil vertellen wat zij van je missen Ik mis je. Ik wil rennen, maar weet niet waar ik heen wil gaan Zoveel te zeggen, maar vergeet soms dat de stilte raakt oh. ja. Verlies mezelf als ik weer een foute keuze maak Dat je helpt, want alleen kan ik het niet meer aan. Mm. Want ik ben instabiel. Oh -oh. Want ik ben instabiel. Ja, oké. Ja, die ben met mij. Niks op veranderd. Ik blijf gespannen, die stress wil ik kwijt. Laat je me lachen en voel en ik, ik me vrij, dus niet voor altijd Maar nu is het fijn, jij gaat me letten in het donker, Jou gaat de zon niet meer onder, onthoud wat je nee. bent voor een jongen en engelen wensen Als een vriend of een liefde, jou wil ik er nooit verliezen Ik ben depressed in je ziekte. Word met de dag in stabieler Jij leidt onder dat en ik zie je Ik moet gaan kiezen, blijven we samen of blijven we vrienden Wil je dit bij me houden, wat zo voor een kans van verliezen Ik wil rennen, maar weet niet waar ik in deel ga ja, zoveel te zeggen, maar vergeet ons dat de stilte raakt oh, yeah. Verlies mezelf als, als ik weer een foute keuze maak Als ik weer een foute keuze maak yeah. Wil dat je hem dat jij kan ik het niet meer raak oh. Want ik ben dan stapje Vot de penis oh, oh, oh, yeah. no okay, te vio, oh, penis tabio. Tabio. inderdaad ingetogen... en ook gloedvol... gebracht uh, hier... in deze studio van ZFM Zandwoord uh, bij Alternative FM. Zeven hoog uh, vandaag... Uh, in de studio. En uh, denk je... dat het uh, dit is wat betreft... Uh, de akoestiek... dan heb je het mooi mis, want er komt er nog eentje. En dat is zo waar. Ook een uh, nummer wat ze volgens mij hebben uitgebracht. Alleen, hij gaat heel anders... Uh, klinken in de akoestische setting. En dat is... Een beetje liefde nodig, hier zien je hier. nogmaals zeven hoog. Ja, je ja. mij die lach dat gevoel dat je gaf. Ja, voor toen ik je zag je eerste keer. En sinds ik met je ben, wil ik niet meer van je af, wil ik je zeggen dat, dat ik jou word hier. Van alle stappen die je zet, soms zijn ze eng maak in de fouten. Ja, waarvan je licht. Dus negeer alles wat je op een slechte dag overkwam. En probeer te genieten van de vader die je maakt. Ja. Zoek naar diepte, zodat je je door je raartje. Proef de liefde, zodat je je overvaart Kan niet blijven hangen zonder antwoord op mijn vraag, zeg Zeg dat je bij me wil blijven, of ben ik te laat? Ruzie zijn, niet te vermijden, girl. Naar vandaag zal ik alles aan je geven. Oh, is het niet en zeker kan je dan een klein beetje meer liefde met ja. me delen. Ik, ik heb liefde nodig, een mini kleine piece liefde. En ik weet ja. dat jij het geven kan. Alles waar ik verlang is te vinden bij jou. Ja, ik heb liefde nodig. Kleine bici liefde en ik weet dat jij het geven kan Alles wat ik verlang is te vinden bij jou yeah. We zijn een lange dag, vijf seizoenen samen je praten kan me niet gedragen Als, Als ik, ik naar je naar kijk, kijk, kijk, wil ik je klemmen Je armen in me niks zetten, je benen op me zij leggen Je hele lichaam ontdekken, girl, lichaam. Voel met mij ja. Yeah. Het enige wat nodig is Is dat je bij me blijft Want deze wereld draait om ons En ik zal ervoor zorgen Dat je kan leven in momenten Nooit meer stressen no Doe dat ook voor mij? Lief ik heb je nodig Soms verlies ik al mijn focus Avond op de baan Met een flesje wijn en dan prosten we op ons op de grond dat we soms even de tijd zullen nemen om een klein beetje meer liefde met elkaar te delen. Ik heb liefde nodig in die mini-kleine piece liefde en ik weet dat jij het geven kan. Alles wat ik verlang is te vinden bij jou. Ja, ik heb liefde nodig in die mini-kleine piece liefde en ik weet dat jij het geven kan. Alles wat ik verlang, is te vinden bij jou. Ik heb liefde nodig. Ja, ja. ja Dankjewel. dankjewel. Uh, ja, ja, ja, dat waren ze uh, voor dit moment. Er komen er straks in het volgende uur nog twee nummers. Maar we hebben natuurlijk ook nog... Iets waar we op terugblikken. En dat is met de, dit fijne nummer. Want afgelopen dinsdag was het de top 54 van de, de collega's van Rainbow Radio. En daar zat een verzoek van mijn nummer van mij erin. En dat is van Cloud Cuckoo. I for the impossible. Through storms I struggle I gone to find a home.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 Bless Hoe was dat met Alice? Uh, het was een verzoek van mijn kant om ook deze te laten horen in de top 54. Hij is niet als zijn single opgenomen. Maar uh, de mensen, de collega's van Rainbow Radio, uh, die, uh, waren toch best wel een beetje onder de indruk van deze single. En uh, die single uh, die heeft ze al eens uitgebracht eerder dit jaar. Ik geloof zelfs vorig jaar. En uh, Cloud Koekoe heeft ook uh, nog meegedaan aan de popronde. Dus dan uh, weet je ongeveer wel hoe het uh, een beetje zit. Um, we draaien er nog één. En dat is Jesper. Zo uh, moet ik het uitspreken. En die hoor je tot aan het nieuws van 9 uur. En dit is zijn single die hij deze week heeft uitgebracht. Strap.